Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De aanval gisteren in een Zwitserse trein heeft alsnog een dode geëist. Een vrouw van 34 is aan haar verwondingen overleden. Zij en andere treinpassagiers werden door een man van 27 aangevallen. Hij stak bij een vrouwelijke passagier een vloeistof in brand en daarna stak hij met een mes in op zijn medereizigers. Het incident gebeurde bij het station van Zalets in het zuidoosten van Zwitserland. De politie heeft geen aanwijzingen dat het ging om een terreurdaad. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst is bezorgd over het ronselen van vluchtelingen in opvangcentra door islamitische extremisten. De dienst heeft 340 gevallen van ronselpraktijken geteld, maar gaat ervan uit dat het er veel meer zijn. Er werd niet specifiek gesproken over IS-strijders of andere extremistische groepen die erachter zouden zitten. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst laten de recente aanslagen in Beieren zien dat de opsporing zich niet alleen moet richten op IS, maar ook op individuen.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 In Renesse is een man opgepakt omdat hij een politieagent... met de dood had bedreigd. Hij was het niet eens met een bekeuring die een vriendin van hem kreeg. De auto waarin ze zaten werd gisteravond aan de kant gezet... omdat ze ergens reden waar dat niet mocht. Terwijl de agent de bestuurster een bekeuring gaf... stapte de bijrijder uit. Hij zei dat de agent de bekeuring moest verscheuren... omdat hij een anders de kil zou doorsnijden. De agent herkende de man en wist dat hij vaker gewelddadig is... waarop hij collega's erbij haalde. De man is meegenomen naar het politiebureau in Middelburg. Het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Vooral in het oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. Morgen verandert er weinig. Het blijft vrijwel overal droog met af en toe zon. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Start something new And it's breaking my heart to leave Maybe I'm dreaming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 ja.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 Ja, het is werkelijk ongelooflijk, maar hij is er echt vandaag, hè. De zon. Jawel, en vandaar een lekker zonnig begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag. You're the Maxi Priest in the Wild World zes over twee vanuit de Tolweg 10a zijn we er weer. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, kijkers niet te vergeten. En uh, Rob, ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, dit is alles van ouds, zonnetje buiten, wij lekker binnen. Heerlijk. Iedereen lekker naar het strand, radiootje mee of lekker in het dorp. Uh, en wij gezellig uh, live vanuit de Tolweg 10a. Wij zitten hoog en droog, zou ik maar zeggen. We hebben een druk programma Uiteraard, uh, dus, laten we eens kijken wat we gaan, gaan we vandaag allemaal doen. Uiteraard, rond de klok van half vier. Wederom een uitgebreide evenementenagenda. Nou, we hebben net het ene evenement achter de rug. Gisteravond, Amsterdamse avond. In het centrum van Zandvoort. En aan de foto's te zien was dat druk bezocht erop. En uh, wellicht een hele gezellige avond geworden. Half drie. Het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het mooier? Wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, en die luistert rond de klok van half vijf... naar de naam Dolly. En het gedicht van de dag, ja, ik kan er niet omheen. De zon schijnt, dus jij bent de zon. Jij bent de zon. Jij bent de zon. Dat uh, om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Straks natuurlijk Zandvoort Nieuws in het kort. Uh, het is vandaag dag 9 van de Olympische Spelen. Wat gisteren is gebeurd, is gisteren gebeurd. Wij focussen ons vandaag op de 9e dag van de Olympische Spelen. En als er ontwikkelingen zijn, dan hoort u dat de komende drie uur van ons. Verder volgen we natuurlijk voor u ook de eredivisie voetbal. Want ze zijn vorige week weer begonnen te voetballen. Is al bijna vergeten de, tijdens de Olympische Spelen. Maar goed, tien over half het, uh, drie, drie gaan we even kijken over naar de wedstrijden die al verspeeld zijn. En de wedstrijden die om, om half drie gaan beginnen. Verder nog, zoals gezegd, Zandvoorts nieuws in het kort. We kijken naar de KNRM openavond van de week, aanstaande week. ZFM Klassiek hebben we ook even aandacht voor. Want het programma staat ook weer op de programmering... en wel iedere zondagavond van 7 tot 9. Ik zou zeggen... Genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige, enige echte lokale omroep van Zandvoort, ZFM. Zo is het Albert Jan. Drie uur Zandvoort op zondag. Wij zijn er klaar voor. Justin. Tonight He gonna sing a song To y'all About this girl here right here Yeah Come on On that sunny day Didn't know I'd need Such a beautiful Work harder for you, girl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 John, ik deed ook even lekker mee met deze single van Justin Timberlake. Je de Signorita op de zondagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag en blijf voor de lekkere muziek. En natuurlijk de informatie, Olympische Spelen en veel en veel meer. Luisteren naar je eigen lokale omroep CFM Sanfords. Zo dadelijk hebben we het Sanfords nieuws in het kort voor je. Maar eerst de Mary Jane Girls. Hier zijn ze met In My House. Dat was weer zo'n lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. De single van de Mary Jane Girls, hoor je, met In My House. Ja, gisteravond uh, moest de politie richting uh, de Tolweg, de studio van CFM, zit daar ook trouwens. Want uh, ja, daar zijn een aantal jonge mannen aangehouden, Albert-Jan. Twee jonge mannen aangehouden na openlijke geweldpleging. De politie heeft uh, zaterdagavond rond 10 voor 12 s'nachts op de Tolweg... twee zandvoorters van 17 en 18 jaar aangehouden.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 Uiteindelijk konden twee verdachten elders op de tolweg... door de politie worden ingerekend. Als u getuige bent geweest van dit evenement... of anderszins informatie heeft... dan kunt u bellen met 0900 8844. 0900 8844. Liever anoniem? Neem dan contact op via 0800 7000. 0800 7000. En onlangs is er in de kantine van de ZSC ingebroken. Het is dit jaar nu al de zesde keer dat dit gebeurt. De inbraken gaan met grof geweld gepaard...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 De laatste paar weken is het echt schering en inslag voor wat betreft inbraken bij sportverenigingen en in het sportcomplex Duintjesveld. Vorige week waren er ook al een, was er ook al een inbraak bij de buren van ZSC, de Zandvoortse hockeyclub. Volgens de politie is het een echt probleem geworden, omdat het nu eenmaal ondoenlijk is om de hele nacht patrouilles te rijden of te lopen. Uh, heeft u dan vragen zij uh, of uw medewerking hiervoor. Heeft u informatie over deze en andere inbraken, meld dan, dan bij de politie wederom bij 0900 8844, 0900 8844, of via meldmisdaan anoniem op 0800 7000. 0800 7000. Tot zover het uh, Zalvoetse Nieuws in het kort. Na te lezen uiteraard ook op onze eigen CFM-app... die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Hier is Elvis Crespo. Mami, yo sé que te va Mami yo sé que te va a encantar mueve dale vamos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 Comptez mes doigts, eh Où t'es papa outé, Où papa papa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 Faire au moins mille fois que compté mes doigts Où va pas où va Wat een mooie zondag vandaag, hè? Het zonnetje schijnt lekker in Salford. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En dan de radio aan op uh, CFM Zalfoort. Je twee hits achter elkaar. Als eerste de zomerhit van uh, dit jaar. Dat was bijna de zon van Elvis Crespo. Gevolgd door onze zuidenbuurs Roma E. Kijkt al niks meer van hem goor trouwens. En dit was uh, een van zijn grootste hits. Je papa oetee. Gisteravond heel veel gezelligheid tijdens de Amsterdamse avond... in het centrum, Albert-Jan. En de portiers stonden in contact met elkaar. En er is veelvuldig veel gebruik gemaakt van de nieuwe porto's. Ja, klopt. Daarvoor hadden ze de oude porto's. Maar die werden natuurlijk ook al gebruikt. Maar afgelopen vrijdag zijn de nieuwe horeca-portofoons uitgedeeld... aan de werkgroep van de deelnemende ondernemers in Zandvoort. En wel 17 stuks. Deze portofoons beschik zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Zandvoort... met een bijdrage van Koninklijke Horeca Nederland. En ze maken zijn onderdeel van de samenwerking tussen de verschillende partners. De portofoons zijn belangrijk om snel met elkaar in contact te kunnen komen... op de momenten dat dat nodig is. Maar het hoofddoel is natuurlijk een preventieve werking... in en rond het horecagebied. De aanschaf van de portofoons is eerder besproken... tijdens de twee wekelijkse overleggen... Die de ondernemersafvaardiging uh, uh, van bewoners... Uh, die de van bewoners... gemeente en politie met elkaar hebben. In deze overleggen worden uh, zaken besproken... die zich hebben voorgedaan en worden er gekeken naar de toekomst. Nou, een van de resultaten is dus... nieuwe horeca-portofoons sinds afgelopen vrijdag... actief in Zandvoort. Ja, we, begoor, we hebben gehoord dat ze goed functioneren. Dus uh, heel mooi. De nieuwe portofoons voor de portiers. Ik zal het zie zien. weer bericht voor de komende dagen...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 Zij de buurjoor de Milo, ditmaal in Holding at the Moon. weer Het is bijna half drie, we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Vandaag een mooie zondag, Albert Jan. Ja, maar allereerst was het aanvankelijk toch wel wat bewolkt en was het wat nevelig. Maar gaandeweg de dag, kijk maar naar buitenop, komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Heerlijk. Het blijft overal in de regio droog en bij de meest matige van noordwest naar noord draaiende wind stijgt de temperatuur naar een graad of 21. Vanavond en de komende nacht... hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. De noordenwind wordt noordoost... en is zwak tot matig van kracht... en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen zijn er ook perioden met zon... maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. Het blijft droog... en bij een zwakke tot matige noordoostenwind... stijgt de temperatuur wederom naar een graad of 21. En na morgen is het de rest van de week prima zomerweer... met flink wat zonneschijn. Het blijft droog... En bij een aflandige wind, dus zwemmers, wees daar attent op... stijgt de temperatuur naar waarden tussen de 21 en 24 graden. En dat zijn vrij normale temperaturen voor het tijd van het jaar. Maar laten we eerst maar eens even genieten van deze prachtige zondagmiddag. Het wordt tijd voor een barbecue. Aldus Rico Schreuder. <laughs> Oké, <Okay>. het <laughs> weer is naar nou te lezen bij www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op meteopagina.nl. Dat was het weer. En met het mooie weer van vandaag gaan we lekker naar het stroom toe.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 It can't go wrong. Do the one thing, take a little swim, girl. I'm gonna make you sing. Dig out them, dig out them, dig out them. woo. Oh, them I like to have fun now. They out them, dig out them, dig out them. Hey. Girl, I'm gonna make you sing. I wanna have sex. On Ja, we horen het alweer. Het is weer gezellig op het Zandvoortse strand. Jo, de zomer is single van alweer heel veel jaren geleden van Teespoon. en Sex on the Beach. ZFM Radio tot aan 5 uur vanmiddag. Zandvoort op zondag. Maar je kan ook uh, luisteren uh, en kijken tegelijkertijd op ZFM TV. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. GFM. En op kanaal 40 digitaal It's via Sigo. Gone. En dan kan je ook de laatste nieuwtjes uit my Zandvoort volgen. En het geluid van ZFM natuurlijk op de a achtergrond. Yeah.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 Heerlijk hè? deze dansbare versie van een uh, oude single van Maxi Priest. De to you in een uh, nieuw jasje gestoken door Jean-Paul en Make My Love Go. Ja, we vergeten het bijna inderdaad, maar er wordt ook gevoetbald in de divisie en uh, dit weekend zijn er al zes wedstrijden gespeeld. We beginnen met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. SC Heerenveen ontmoet door FC Utrecht, daar werd het 2 tegen 2. Heerenveen kwam al snel in de wedstrijd op voorsprong door via Luciano Slagveer... De gelijkmaker kwam na een half uur via Sebastian Haller. Bart Ramselaar zorgde voor de ruststand van 1 tegen 2. Door fraai uh, uh, van afstand te scoren uh, de, en de 2-2... werd diep in de tweede helft gemaakt door Reza... en nou komt hij. Gochaljad. Ja, die ja. In één keer goed. Heel goed. Ja, dan gaan we naar de, de zaterdag. Vier wedstrijden gespeeld. Albert Jan, de eerste is voor jou. Excelsior tegen FC Groningen. Daar werd het 2 tegen 0. Sorry, Excelsior heeft zaterdag met 2-0 gewonnen van FC Groningen. Uh, trainer Ernst Faber stuurde bij FC Groningen dezelfde 11 spelers het veld op. En in de, opening, in de openingswedstrijd tegen Feyenoord, die kansloos met 5-0 werd verloren. Dat vertrouwen van de coach werd uh, in de eerste minuten al beschaamd. Verdediger Maté uh, kopte 1-0 in voor Excelsior. Kort daarna verzuimde Vermeulen de voorsprong te verdubbelen. Doelmo Sergio Pat van Groningen ging diep in blessuretijd mee naar voren... en kopte op de paal. Door een snelle overschakeling van Excelsior... wist Kevin Vermeulen van zijn eigen helft de 2-0 te maken. Het is het tweede verlies voor FC Groningen op rij. Excelsior wist het eerste duel van het seizoen... juist verrassend te winnen van FC Twente. En dan de klapaard van gisteren hebben het over Ajax tegen Roda. Puntenverlies voor Ajax. Het werd 2 tegen 2. Bertrand Tharé... Kon zijn Ajax-debuut geen glans geven met een klinkende overwinning... maar stelt de fans van de Amsterdammers gerust. Ik ga wat teruggeven, zei de ingevallen spits... na de remise van 2-2 tegen Rode SC voor de camera van Fox Sports. De verwachtingen zijn hoog en het vertrouwen in mij is groot. Ik moet laten zien dat ik, dat ik daar klaar voor ben. Dan uh, Vitesse tegen ADO Den Haag. Daar werd het 1 tegen 2. Vitesse ging zaterdagavond in eigen huis met 1-2 onderuit tegen ADO Den Haag. Gervana Kastmeer wist twee keer te scoren voor de Hagenezen. Ricky van Wolfswinkel opende in de 22e minuut een score voor de thuisclub. Het was al zijn tweede treffen van het seizoen. Nog geen 10 minuten later was het uh, Gervana Kastenaar... die de score gelijk trok door een strakke voorzet van kanon binnen te tikken. Na de rust bleef Vitesse domineren, maar dat mocht niet baten. In de 60e minuut was het wederom Kastenaar... die wist te scoren door aangeven van Aaron Meijers... Tien minuten, werd de aanvaller vervangen. Tien minuten later werd de aanvaller vervangen door Luciano Marengo. Ado Den Haag begon de competitie met een 3-0 overwinning op Go uit Eagles. Vitesse was vorige week met 4-1 te sterk voor Willem 2. Verrassend was gisteren de wedstrijd PEC Zwolle tegen Sparta Rotterdam. Daar werd het maar liefst 0 tegen 3. Sparta heeft zaterdagavond met 3-0 van PEC Zwolle gewonnen in Zwolle. Wist Loris Bronjo, twee keer te scoren voor de Rotterdammers. Het, was, het is de eerste zege voor Sparta in de eredivisie... na zes jaar afwezigheid. De laatste af overwinning van de Rotterdammers op het hoogste niveau... dateert van 14 februari 2010. Zo hé. Hey. En dan uh, de wedstrijd die vandaag al gespeeld is. Vanmiddag om half één Heracles Amelo tegen Willem 2. Daar werd het 3 tegen 1. En om half drie zijn, is begonnen. Feyenoord ontvangt thuis FC Twente. Tussenstand 0 tegen 0. En dan Coat Eagles tegen NEC. Ook daar staat er op dit moment 0-0. Nou, en we mogen van een heuze klapper spreken. De klapper van de dag. En hoe laat begint hij? Ja, kwart voor vijf. Oh, kwart voor vijf. Ja, kwart, ja. kwart voor vijf dacht denk ik, denk ik. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Kwart voor vijf. De klapper van de dag. PSV ontvangt thuis AZ. Oké, okay, we houden de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten... bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. We gaan in de hoogste versnelling met Nielsen...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 Ja, met Nielsen gingen we in de hoogste versnelling bij CFM Hoe is het trouwens naar Rio op dit moment, Albert Jan? Uh, Nederland speelt het over volleybal De dames volleybal momenteel tegen Servië Tussenstand, eerste set 17 voor Nederland, 14 voor Servië. En uiteraard houden we die wedstrijd ook voor je in de gaten. Bij CfM op de zondagmiddag. We zeggen, Zalvoort, een goede middag. En geniet van het lekkere strandweer van vandaag. Heerlijk even een terrasje pakken. Mooi. En dan deze muziek. Hier is Ivan in Baila. En dan deze muziek op de achtergrond, hè? Ja, als je radio meegenomen hebt naar het strot, Jordan, Ivan en Baila. Ja, en in Rio is het ook prachtig weer. En ook prachtige medailles die Nederland behaald heeft. Gisteren nog de gouden medaille, Albert Jan. Dat is ja. mooi. De keirin. De Zo keirin? De keirin heet dat. Ja, vandaag dag 9 in Rio de Janeiro. Dag 9 op de Olympische Spelen levert Nederland in elk geval een definitieve gouden medaille op van Dorian van Rijsselberg op. De windsurfer uh, hoeft in de medal race alleen nog maar de finish te halen. Daarmee prolongeert hij zijn olympische titel van vier jaar geleden in Londen. Voor de hockeymannen breekt een belangrijk moment aan. De ploeg van bondscoach Max Caldas... treft in de kwartfinales wereldkampioen Australië. Op het WK van twee jaar geleden in eigen land... ging Oranje in de eindstrijd tegen de Australische hockeyers ten onder. Dus gevoelens uh, vandaag... Een nieuwe nederlaag betekent, als ze zouden verliezen... betekent het gelijk het einde van de Olympische Spelen voor de hockeyers. Een dag na haar gouden stunt op de kei komt Alice Lichtlee vandaag direct weer in actie. De pas 22-jarige baanwielrenster maakt zich op... voor de kwalificaties van het onderdeel sprint. Ook haar landgenote Laurine van Riesen is van de partij. Laat in de Nederlandse nacht hoopt Sifan Hassan... zich in, de in het Olympisch Stadion te kwalificeren voor de 1500 meter. En wij kijken dus momenteel live naar volleybal... Naar, tussen Nederland en Servië. Het gaat natuurlijk om de hoogst mogelijke eindrangschikking uh, in de pool. Want hoe hoger je eindigt... Uh, hoe minder goed de tegenstander is waar je tegen hoeft te spelen. De tussenstand, en het is zinderend spannend al daar, 20 tegen 20. En uiteraard houden we deze wedstrijd voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Enrique Iglesias. Hier is Duella el Corazon.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 Ik zie je Muziek uit de jaren 80 van Nick Kershaw. I Want the sun go down on me. Jawel, de eerste zit, zit erop, hè? Ja, maar vraag niet hoe. Nee, nee, nee, nee. Wat, wat luisteraars... Mieutje, mie bij een stand van 24 voor Nederland en 22 voor Servië. Dus matchpoint voor de Nederlandse volleybal dames, Werd er een challenge aangevraagd door de Servische coach. Dat betekent dat hij dan op het beeldscherm kan nakijken... of de punt terecht of onterecht is toegekend aan Nederland. Nederland liep al van het veld af... maar moest nog even geduld hebben bij de, uh, bij de uitslag van deze challenge. De scheidsrechter bleef bij zijn beslissing. Het punt gaat, ging naar Nederland... Uh, waardoor de Servische coach uh, ernstig boos werd. Maar goed, uh, Nederland leidt met één set voor, tegen nul bij Servië. Tot zo!